Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas heeft alle Israëlische gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. Eerder vandaag werden zeven gijzelaars vrijgelaten en net nog eens dertien. Dat betekent dat alle nog levende Israëlische gijzelaars vrij zijn, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Daar gaan ze wel van uit. In Ganyunis, in het zuiden van de gaza Strook... heeft Hamas dertien levende gijzelaars overgedragen aan het Internationale Rode Kruis. Kom je op twintig. En uh, volgens Israël zijn dat alle twintig die in leven waren. Even was sprake van dat het er misschien 21 zouden zijn. Het zijn er twintig, ze zijn vrij. Ook zijn er bussen met Palestijnse gevangenen onderweg van Israël naar Gaza. Volgens de buitenlandchef van de EU is het een belangrijke mijlpaal op weg naar vrede. Ze bedankt president Trump die voor een doorbraak heeft gezorgd. Kinderen die worden ingeënt tegen HPV krijgen vanaf eind volgend jaar een nieuw vaccin. HPV is seksueel overdraagbaar en kan onder meer baarmoederhalskanker en peniskanker veroorzaken. Het nieuwe vaccin beschermt tegen nog meer vormen van het virus... steeg de staatssecretaris van Preventie. Daarmee is nog veel grotere effecten te bereiken. Dus nog minder baarmoederhalskanker en nog minder voorstadia. En ook bijvoorbeeld genitale verratten. Een behoorlijk vervelende aandoening eh, wordt daarmee voorkomen. Kinderen krijgen in het jaar dat ze tien worden... twee prikken van het nieuwe vaccin. De prijzen van boodschappen stijgen in ons land nog steeds harder... dan in buurlanden. Dat schrijft het FD vandaag. Het is al maanden hetzelfde liedje. Politici en economen zeggen in de krant dat de prijsstijgingen moeilijk aan te pakken zijn. Vooral rundvlees, chocola en koffie werden in september duurder. En het elftal jongens onder negen uit Groede in Zeeland... konden dit weekend bijna weer niet voetballen... omdat de tegenstanders hadden afgezegd. Maar toen kreeg een van de jongens een idee... voetballen tegen het team van zijn opa. De opa's maakten het de jongens niet makkelijk. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee, het blijft een spelletje. Jongens, We gaan beginnen jongens. even laten zien. Maar kijk jongens, let op. Het is niet zomaar even uh, eroverheen walsen. Hoe ging deze wedstrijd? Leuk, alleen het was ook wel een beetje lastig. Ze zijn wat groter, dus dan kan je ook geen goede schouder duwen geven. We kon ook heel goed overspelen. Maar wij moeten dat nog een beetje oefenen. De opa's bleken toch te sterk. Ze wonnen met 12-9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 Praat eens met je kind erover uh, van, ja, heb je, heb je hem opgevoerd en waarom? En, uh, en ook de gevolgen bespreken. Dus we willen dat ja. echt in het huishouden ter uh, sprake brengen. Ja, en, en de scholen, gaan die ook iets daarmee doen? Uh, nou, ze zijn <coughs> natuurlijk van harte welkom, maar oh. we hebben geen actie liggen in combinatie met, uh, met scholen. Ah, oh, nog niet. Nee. Nou, dat is, dat is, dat, die kunnen we misschien later aansluiten, want het lijkt me ook wel nou, een goed, zeker? Ge goed gesprek met de uh, klas.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 Ja, Jammer. Naar welk nummer hebben we geluisterd? Dat was een heel ander stukje muziek dan uh, de rest van de uitzending. Van daarvoor, ja. ja. We hadden eerst de eerste police met Don't Stand So Close To Me. En hierna hadden we de White Stripes met Seven Nation Army. Ja. Het eerste ja. nummer paste natuurlijk was prima, prima bij de heer Stout van de politie. En, ja. uh, nu was het een inleiding voor Peter uh, nou, dan. Uh, dat Don't Stand So Close To Me, dat, uh, dat gaat eigenlijk over uh, seksueel overschrijdend gedrag in, de, in het klaslokaal.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 Waar je op het strand met uitzicht op de zee in de sauna kan zitten. En dan vervolgens kan afkoelen in het zilte zeewater. Ja, dat is wel een goede combinatie inderdaad. Ja toch? Dan hoef je niet te dompelen. We hebben het Wiesentenpad. Dat kunt u aflopen van 11 oktober tot 1 maart. In een oog in oog komen te staan met deze gigantische koeien.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 So, het is Junior Dus ook okay. Als je oh, ja. het nog bedenkt Top. en je wilt ja. uh, in de sauna zitten... en door de ja. ja. zee, dan kan dat altijd. Nou, Ik zie dat Ben Zonneveld terugbelt. Moeten we hem toch nog even... Ja, doe maar. De ja. De ik, heb, ik heb de tijd, ja. hè. Doe, doe ja. alsjeblieft. Ja, maar, maar, we, we zitten nog zeven oh. minuten voor het schema. Want Jaap Koper uh, moet straks uh, ook nog even lang. Ben Zonneveld, uh, ben, ben je daar toch op de lijn? Ja. Hartstikke goed.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 Even, eventjes over deze Oele. Ja. Uh, een, een concertreeks, dat is hij niet. In Noorwegen, dan in Noorwegen kennen ze hem wel. Ja, oké. Okay. <laughs> nou ja, kijk, het is ook niet helemaal een onbekende. Maar ik bedoel, ik denk dat geen Zandvoort er van iemand gehoord nee, heeft. Ik ken het wel niet. Nee, nee Oele ja. Beroet, heb je hem? Nee, nee. Nou ja, dat bedoel ik. Maar hij is echt, geloof me nou echt, ik draai vanavond een paar treks van hem. Tussen het gesprek door, zeg maar. Wat ik een beetje, wat Jaap gaat monteren voor me. Ik ben wel zo blij met Jaap, dat Jaap er is zonder Jaap was ik echt verloren geweest. Maar uh, dus Jaap zit er ook, dus Jaap, wat vind jij daarvan? Ik vindt er helemaal niks van.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 Ik voel hem wel, hoor. Ja, dit, ja, dit is toevallig... Nou, het, het, het, kijk, dan, dan ben ik een zeker natuurlijk. Ja. Dit, dit <laughs> nummer is goed, hoor. Maar het is, het is me net iets te, te simpel. Ik, okay. ik, de, de, de, wow. hij, hij heeft <laughs> ook nummers die... die ja, niet, de uitvoering is fantastisch. En het is fantastisch gedaan. Maar ik vind de, de melodielijn... Is me, is me iets te populair. En ik vind het een goed nummer, hoor. Maar als je vanavond luistert... Dan, ja. dan, is, dan zijn de dan, pareltjes toch wel. Ja, ja, want je hoorde in dit nummer, je had het net over zijn gitaar... die wel ja, ja, is, die hoor je hier ja. heel erg in terug. Hè? Ja, ja. ja, hij heeft echt een, een hele prettige manier voor gitaarspelen. Ja. En dat uh, programma is dus vanavond? Vanavond. Uh. Het is, het is, uh, vanavond, uh, uh, dat is een uitzondering, is van 7 tot 8. Dat is de primaire. Dus de de, de ja. première, maar vanaf volgende week is het standaard van 8 uh, tot 9. En dat is iedere zaterdagavond. Iedere zaterdagavond, ja. Dus ik, ik offer mijn zaterdagavond op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 Die beginnen ja. die dan, dan van eerder drie eerder begin, uur. Ja. uur en die duurt tot twaalf uur. Uh, en dat is echt te gek. Ja, ja, vind ik ook. Maar dat is het woorden van een badplaats wonen. Al feesten op het strand zijn altijd ja. op tijd afgelopen. Die tijd Je kan gewoon Klopt. nog de beter de volgende dag opstaan. Ja. Ja. En uh, hoe heet het programma eigenlijk? Uh, heel bescheiden heet het Boskamp. Oké. Okay. Ja. Okay. <laughs> Goh. <laughs> ja. ja, zo heet ik. Ik wil... Ja toch? Ja, ja, ja nee. Bedoel, je kolom is ook zo. Uh, ik, toen ik bij kolom begon bij de Stadvoortskrant, durfde ik er niet rood dongen boven te zetten. Maar, <laughs> nee, maar ik ben. ik maak er zelf wel grapjes om. maar ik ben vreselijk Surelijk. wat dat betreft. Ik ben echt. Uh, ja, I, I don't care, weet je. Ik bedoel, ik ben Boskamp. Dus dat heet Boskamp. Ja, ja, je bent wie je bent. Daarom. Je mag het zo zijn, toch? En als je het over nieuwe muziek hebt, uh, Mick, dan ja. is nu natuurlijk ook weer een beetje het Nederlandse lied-upcoming. Uh, of ja, het is heel populair. Ja, dat uh, is wat, uh, heb jij daar ook een bepaalde voorkeur? Uh? We hebben helemaal niks mee. Helemaal niks? Nee, ik okay. vind vreselijke muziek. Oké. Okay. Ja. Ja, maar, dus, maar dat dus, is persoonlijk, en dan, hè, en dan, dan bedoel je de, de volkszanger. Ik, zeg ik maar. probeer eens niet te dis of wat dan ook, maar ja. ik, ik, ik, ik hou er niet van. Ik, uh, ik moet wel zeggen dat ik ooit bloedswijze tranen van, van André Haas vond. Ik,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 Had hem net verkort